Toen ik jou zag staan, leek jij wat ik zocht. Popa vond ik knaakland en ik was verkocht. Toen jij mij zag staan, leek jij wat ik zocht. Een gewillig schaap met condoms gekocht. Na een korte tijd met jou doorgebracht bleek jij oppervlakkig, slechts diepgaand in de nacht. Ik ging van jou houden, totaal onverwacht, want mijn kennis van vrouwen reikt slechts tot hun geslacht. Eerst vond ik je leuk hoor, recht door zee en koel, tot je als een jongetje van acht, praten over je gevoel. Zei jij, hou je smoel. Tot je als, dat was denk ik om niet te verdrinken. In al die liefde waarmee ik jou overspoel. Jaren later, kom deze twee mensen elkaar weer tegen. Nu ik jou na al die jaren weer voor mij zie staan. Is niet bij te houden hoe vaak mijn hart doet overslaan nou dat voel ik nou ook nee laat mij mijn zegje doen wat ik heb gedaan ik voel me zo nu ik zou weer terug willen draaien ondanks dat dat niet kan ik heb mij uit wraak om laten bouwen tot man maar dat is niet erg. Stil als ik tegen je praat, je bent de man van mijn dromen, nu is het te laat. Want we kunnen nu samen naar hetzelfde toilet, maar niet meer samen liggen in hetzelfde bed. Oh laat nu het toeval, wat ben ik dom geweest. Ik wil niet meer leven, mijn kans op liefde is geweest. Nou, ook ik nam dus wraak, ik vond jou de biel, net als alle andere vrouwen, en werd ik. Uh, dat uh, samen slapen uh, vanavond lijkt gezellig. Ja...